muziek van, ach, jawel, Paul McCartney samen met zijn Wings en Band on the Run. uit 1974, heeft toch zo lang geleden alweer uh, welkom bij het tweede gedeelte van de show gaat duren tot, jawel, 12 uur met lekkere muziek speciaal voor jou uitgezocht. Dus blijf lekker luisteren en straks een reportage van Jeroen van Gent. Wat hij te beleven, uh, wat hij heeft opgehaald op straat met zijn blauwe microfoon, dat hoor je straks hier bij ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En tot die tijd muziek van onder andere Freddy en and de Dreamers.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 to slay. We zaten hier een beetje te twijfelen. Kan dit nummer nog wel? Van Ben Kramer, Winter. Want laten we eerlijk zijn. Sneeuw, sleeën. Nou, het zit er echt niet meer in, in deze maand. En Met de klimaatverandering. En ja, het is een beetje Russisch natuurlijk. Hè. Op Russische muziek gebaseerd. Het nummer kan dat ook nog wel? Nou ja, we hebben besloten hier na een lange vergadering... dat we het nummer toch maar draaiden. Winter uit 1974. En Freddy and the Dreamers met... I Love You Baby. Ze zaten hier mee te zingen. Ik denk, hoe is het mogelijk? Het is zo verschrikkelijk oud. En ze kennen het. Heb je dat weer? Nou ja, misschien kun je dit meenurien. Dit van Peris Prado. Ook een prachtige. Hier bij ZVL. If strong is De nieuwe kerstsingel van Jan Smit. Natuurlijk hier bij ZVL. En ja, de mooiste tijd van het jaar. Natuurlijk, vanzelfsprekend. En daar zitten we in. En verder Perez Prado. Goh, een muzikale of een instrumentale uh, intermezzo, zou je kunnen zeggen. Cuaglione. Zo heet dat ding uit de lang vervlogen tijden. Jaren 60, maar het werd pas een klein hitje in 1994. Dus, dat dus. Straks een uh, mooi onderwerp. We gaan uh, straks uh, luisteren naar een reportage van uh, Jeroen van Gent. En hij vroeg aan uh, de mensen op straat... welke droom zou u nog willen laten uitkomen, dit jaar liefst? De tijd is nog kort, maar je weet het niet. Hè? De antwoorden hoor je straks hier bij ZVL. Cymbals on her fingers entering through the door Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor Bells that beep go tingling Going through my head Sweaty's falling just like a teardrop's running from her head Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro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 Filling all the trees Can't they understand that I want her happens every week? Van deze band is onbeschrijfelijk lang. Shocking Blue. En ook grote hits in de States. Ongelooflijk. Shocking Blue dus met Oh Lord. Hier in de show bij Zetvelde Zondagmorgen. Uh, verder de hollies. En stop, stop, stop. Daar zijn we nog helemaal niet mee bezig met stoppen. Wel met vooruitkijken. Want in de maand december wordt veel teruggekeken naar allerlei zaken. Maar onze razende verslaggever Jeroen Vergent deed dat niet. Want hij ging samen met u op straat toch maar eens wat vooruitkijken. Een heel goed plan. Zo midden tijdens de feestelijkheden stelde hij u de vraag: welke droom wilt u het liefst alsnog laten uitkomen? Nou ja, hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag, meneer. Mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort, ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Mag ik dat ja. proberen bij u? Mag het proberen? Ja, ja mag ik dat? En die, die, die is dan een beetje geënt op uh, nieuwjaar natuurlijk. Maar welke droom wilt u het allerliefst nog uit laten komen? Dat uh, vrede komt in de wereld. Ja. Ach jeetje. Ja. Nieuwjaar, hè? Nieuwe ja. kansen? Ik denk toch wel uh, voor iedereen een beetje stabiel leven. Oh, voor iedereen? Ja, voor okay. iedereen. Ja, zeker. Gewoon deze ellende tijd, Gewoon... Uh, voor iedereen een lichtpuntje, Voor iedereen wat, wat een leuker gezelliger leven? En vooral voor onze kinderen en kleinkinderen, ja. we maken er best wel zorgen om. Ja, wat verwildert zij gaan zien? Ja. U, u gaat met zo'n muziek spelen en zo, ja. Wat, wat kunt u ze meegeven? Nee, niet veel. Nou ja. Goede raad of zo, weet ik veel? Ja, maar wat is goede raad? Ja, maar... dat, weet, dat weet ik echt niet. Dat is. Nee, uh, nee, nee. nee. Zij is misschien nog te jong voor? We zijn vijf of zes jaar, dus ah, ja. uh, en we hebben er vier en één keer nog een jaar, dus, oh, uh, dus kunnen we je altijd uh, veel meegeven. Maar ja, u kunt het beste doen als uh, opa bent u dan toch, Dat ja, ben ik opa, ja. ja, ja, ja, ja. Kunt ja. u het beste meegeven? U doet uw best dan. Ja. ja. Welke droom wilt u het allerliefste laten uitkomen? Dus oh, nee. dat is iets voor 2025? Ik heb geen dromen. Nee. Nee? Nee, ik laat Weet u het, het zeker? Op... Ja, ik laat het gewoon over me heen komen. Oh ja, Goed? maar dat kan, dat kan. Ja, oké. Okay. Ja. Welke Wil droom wilt u het analist nog eens uit laten komen? Nou, dat er wat mee vrede komt. Ja. Ik heb een grote familie. Ja. Dat we allemaal, we zijn allemaal senioren inmiddels, dat we nog lang met elkaar mogen doorbrengen. Ja, ja. Dat is eigenlijk mijn enige wens. Door kunnen leven in vrede, ja. veiligheid. Ja. Ja, en toeters en bellen, we hebben alles al, zeg ik, aan materie. We hoeven niks meer. Wij willen gezond leven. En ons steentje bijdragen. Lukt het? Ja, als je ja. u schudt. We hebben een grote familie, dus het is altijd maar hopen en bidden dat we gezond blijven. Dat is het. Garanties hebben we niet. Ik hoop het voor u in ieder geval. Dat we het fijn hebben met elkaar. Ja. Ook gezien. Oh. De hele situatie in de wereld, denk ik. Ja? Ja. ja. ja. Dak, boven het hoofd, ja, eten, zeker. drinken. Ja. Uh, geen oorlog. Is nee, inderdaad, dat. Ja. Oké, okay, maar Andere vraag nog eventjes, want het is meer geënt op het volgend jaar dan eigenlijk. Welke droom wil jij het al het liefst nog eens uit laten komen? Ja, ja. dat is lastig. Ja. Nou, iets een doelstelling, dus hè? Voor het nieuwe jaar bijvoorbeeld, dan, dat is eigenlijk een kniphoog, nou hè? Nou, ik wil sowieso mijn op opleiding uh, halen volgend jaar. wil ik mijn opleiding afmaken mijn Junior Account Manager. Ja, en dan gewoon beginnen aan de volgende opleiding, denk ik weer. En die afronding van, af, uh, van die opleiding is komend jaar, 2025? Ja, 2025, ja. ja dat wordt spannend dus. Ja, dat, uh, maar dat moet wel goed komen, gaat denk ik het Gaat goed? Ja, tot nu toe wel. Nou, alles tegelijk, dus ook nog weer een, een, een diploma dadelijk toch. Ja, veel verschillende dingen allemaal ja, tegelijk. Maar, maar dat, de... dat is ook wat een droom die baan dan, meen ik hè, denk ik zo. Ja, zo, uh, ja lijkt me wel leuk, ja. Is wel iets, uh... Wat kun je daarmee doen? Junior account manager? Ja, een beetje. Uh, ik, ja, je leert een beetje hoe je met klanten om moet gaan en uh, nieuwe klanten voor een bedrijf kan, ja, kan binnenhalen, zeg maar. Oh, ja. okay. En met de klantrelaties, ja. dat is best wel heel belangrijk voor een bedrijf. Een beetje gezelligheid voor iedereen. Ja, voor iedereen universeel? Ja, een... gewoon een, een lichtpuntje in deze, deze ja. Sprankje hoop. Ja, Sprankje hoop. Welke droom wilt u het allerliefst uit laten komen? Dat is een beetje in de richting van het nieuwe jaar natuurlijk. Welke droom? Het allerliefst uit laten komen. Tja. Ja en met een doelstelling van 2025, stiekem min of meer. Maar dat kan ook 26 zijn. <laughs> maakt niet uit. Ja. Ja. Eigenlijk gewoon heel simpel dat we allemaal gezond zijn. Oh ja. ja. Kan je daar wat over zeggen over het kinderkerstfeest in de kerk? Je mag nog wat zeggen, ja. Maar weet je nog vorige keer van de kerst? Wil je daar wat over zeggen ik of heb je meer. dat niet? Wat ging je toen doen? Te... Ja, zingen. Wat? Zingen. Zingen. Wat zingen ze al dan? Wat had je gezongen toen? Kun je een voorbeeldje noemen? Stille Nacht. Ja, tuurlijk, Stille ja. Nacht. Heilige allemaal. Dankjewel. Dichtbij ja. en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. The master carpenter of our dreams for hope. Geweldige muziek van Henk Spaan. Laat alles wat aanbrandt in hemelsnaam staan. Komt uit het tv-programma Pisa. Van lang geleden. Wel leuk hoor. Zo'n lied als dit. Het is maar dat je het weet. Hier hoor je hoort het allemaal zulke prachtige klassiekers. Bij ZV. Verder hoorde je klaar toe. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. hoop heet het? Uh, er zijn een hele hoop kerstmarkten aan de gang. Uh, op dit moment. En... Uh, ja, misschien wil je wel weten waar je terecht kunt voor een leuke kerstmarkt. Nou, ga dan naar onze website. www.omroepzvl.nl Daar vind je de kerstmarkten bij elkaar. Dus, denk je bij jezelf, ik wil shoppen. Ik wil warme chocolademelk. Ik wil worst. Ja, geloof ik. Hè? Ik zag bij een van de kerstmarkten uh, Duitse uh, braadworst. Ik denk, van wat doet dat hier in Zeeels-Vlaanderen? Maar goed, het is even niet anders. Ga dan naar onze website. Daar vind je de kerstmarkten hier in Zeeels-Vlaanderen bij elkaar. Dus dan weet je je weg vast wel te vinden vandaag. En van de mooiste platen van Aha. Met een prachtige videoclip. Misschien kun je dat nog wel herinneren. En anders zie je hem natuurlijk bij ons op uh, televisie natuurlijk. Want wij draaien daar videoclips. En uh, anders... Gewoon even zoek op YouTube. Take me, aha. Geweldige videoclip. Ik vind ik persoonlijk. Verder hoorde je mooi van Lois Lane. Tonight uit 1995. De tijd schiet op voor vandaag. Och, de show is alweer bijna voorbij. Maar er is natuurlijk wel veel te doen hier bij Omroep ZVL. Want straks om 12 uur kun je verzoekplaten beluisteren. Maar daar kun je natuurlijk zelf aan meedoen. Door jouw muzikale smaak door te geven aan ons. Dat gaat via omroepzvl.nl. Je hebt daar een... Ja, een tabblad heet het tegenwoordig, zo'n website verzoeken. En daar kun je een formuliertje invullen. En dan gaan mijn collega's straks na 12 uur aan de gang om jouw favoriete muziek te laten horen. Dus ga naar onze website omroepzvl.nl ga daar dus naar verzoeken. En uh, ja, dien jouw verzoek in. En dan uh, wordt het hartstikke gezellig. Straks na 12 uur bij ZVL. Pressed in love's hot fevered iron Like a striped pair of pants MacArthur's pop is melting in the dark All the sweet green icing flowing down Someone left the cake out in the rain I don't think that I can take it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 And the babies in your hands And the old man playing checkers By the trees The this park is melting in the dark All the sweet green ice is flowing down Someone left the cake out in the rain It took so long to bear. I'm <laughs> you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 Alleen van mij een oceaan om te verzuipen. Prachtige muziek van eigen bodem natuurlijk hè. Raccoon en Oceaan. En dan voor Richard Harris en MacArthur's Park. Het is afgelopen de show van vandaag. Dank je wel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Ja, volgende week is er weer een aflevering. Dan is het aflevering 217 van de zondagmorgen van. Dus dan uh, wordt het ook weer heel gezellig. Nog iets meer kerstmuziek, denk ik. Zo een paar dagen voor de kerst. Dus het gaat heel gezellig worden. Dus luister dan vooral weer. Zo meteen veel plezier met de verzoekjes. En blijf vooral luisteren naar ZVL. Mooie dag en tot sluit van de show. Ach, wat een bijzondere. Matchbox. Bas, bas, de little it.